De Vissenridder. Er was eens in een koninkrijk ver weg een jonge man met de naam Ralph. Ralph was een aardige man, maar had altijd heel veel pech. Hij probeerde zijn best om genoeg geld te verdienen om hemzelf en zijn vrouw te onderhouden. Maar het was altijd lastig. Hij moest altijd gaan werken om bijzondere klusjes te doen voor de inwoners van zijn stadje Pasadena. Op een dag was Ralf aan het vissen in het meer en hoopte dat hij genoeg vis kon verkopen op de markt om hemzelf en zijn vrouw te onderhouden. Maar na uren en uren aan de oever te hebben gezeten en zijn lijn te hebben geworpen, lukte het Ralf alleen om afval wat langs de kust dreef te vangen. Het is me niet eens gelukt om een halve vis te vangen. Wat moet ik nu aan mijn vrouw vertellen? Hij wilde net opgeven en naar huis gaan toen hij een jammerlijke kreet achter hem hoorde. Wat was dat? Ralf draaide zich om om een dwerg met zijn baard vast te zien zitten aan een wortel van een boom. Hij was verbaasd om de dwerg te zien en wist niet hoe te reageren. Help, Tony, want de baard van Tony zit vast aan de wortel van deze boom. Zeker? Maar waar is Tony? Ik ben Tony, Tony de dwerg. Oh, ehm, um, ja zeker. Laat me je helpen. Hij maakte heel voorzichtig de baat van Tony los van de wortel van de boom. Omdat je me geholpen hebt, wil ik iets van jou terugdoen. Toen hij dat zei, haalde hij een glimmende steen uit zijn zak en gaf het aan Ralph. Denk eraan, wanneer... Opeens hoorde ze het geluid van een huilende wolf. Oh nee, een wolf! Ik moet weggaan, totdat we ons weer zien! Maar Tony, denk waaraan! Ralf keek hoe Tony wegrende en achter de boom verdween. Hij keek naar de steen. Het glom en was paars van kleur. Misschien is het een edelsteen. Ik verkoop het op de markt. Tot die tijd, laat me eens proberen nog wat vis te vangen. Hij deed de steen in zijn zak en ging weer zitten met zijn vishengel. Hij wachtte en wachtte en ving nog steeds niks. Toen hij geen hoop meer had, zei hij luid... Ik zou wel graag een grote vis vangen. En toen hij dat gezegd had, landde er een enorme vis op het strand. Groter dan Ralf zelf was. Ik heb nog nooit zo'n grote vis gezien. Ik zou een heel dorp kunnen voeden, zo groot is die vis. Hoe draag ik deze vis nu naar huis? Ralf dacht bij zichzelf dat hij nog een onmogelijke wens kon doen. Ik wens dat de vis mij zou kunnen dragen. En voilà, de vis begon te bewegen. Het gleed onder de benen van Ralf en begon naar Pasadena te huppen En droeg Ralf op zijn rug als een ridder op een paard. Ralf begon te vermoeden dat de steen misschien wel magisch was. Hij reed door. Het stadje van Pasadena had het geweldige kasteel van koning Monaco. Het hele stadje had veel geruchten gehoord over de koning, koning Monaco en zijn familie. Er werd verteld dat de koningin vrolijk was en altijd juichte en lachte wanneer ze maar kon. De koning hield daarom van haar. Op een dag toen de koningin plotseling overleed, werd koning Monaco zo droevig dat hij lachen verbood in het hele kasteel. Koning Monaco had een dochter met de naam Viola. Al sinds de koning het lachen verboden had, stopte prinses Viola ook met lachen. Ze was prachtig en elegant, maar zonder te lachen leek ze levenloos en droevig. Ze had al zo lang niet meer gelachen, dat ze simpelweg niet meer wist hoe ze moest lachen. Koning Monaco besefte al snel zijn vergissing en probeerde zijn dochter te laten lachen. De beste jokers, komieken en beide handjes uit het koninkrijk werden gehaald... maar niemand kon haar ook maar laten lachen. Uiteindelijk riep hij zijn ministers en wijze mannen bijeen... om één van hen zijn dochter te laten trouwen. Elke man die mijn dochter, prinses Viola, kan laten lachen... zal 50 miljoen goudstukken krijgen en Viola mogen trouwen. De mannen waren verheugd om dit te horen... Ondertussen leunde prinses Viola uit het raam van haar slaapkamer... toen ze iets heel aparts in de straten beneden zag. Op het eerste gezicht was het een man die een enorme vis bereed. En al snel bleek het inderdaad een man die op een enorme vis reed. Prinses Viola vreef in haar ogen. Het was absoluut het vreemdste en meest grappige ding die ze ooit had gezien. Ze barstte uit in lachen. Ze lachte zo hard dat haar gelach in het hele kasteel te horen was. Koning Monaco was in zijn hofzaal toen hij het geluid van zijn lachende dochter hoorde. Dat moet Viola zijn. Eindelijk, Iemand heeft mijn dochter aan het lachen gemaakt. De koning stond op en ging meteen naar haar kamer. Wat is er gebeurd, Viola? Wat doet je zoveel plezier? Ze houdt haar buik vast terwijl ze lacht... en Viola wijst uit het raam naar buiten. Oh, oh, vader, ik kan niet stoppen met lachen om deze vreemdeling... die op een vis rijdt in plaats van een paard. Oh, ik ben verliefd op hem. Haar vader haastte zich naar het raam... en zag Ralf op een enorme vis rijden... En moest ook enorm lachen. Maar het plezier om zijn dochter voor de eerste keer te horen lachen... verdween al snel toen de koning zijn eigen aankondiging realiseerde. Hij stuurde meteen zijn mannen om deze vreemdeling... die op een vis reed naar zijn kasteel te halen. Ik wil deze man ontmoeten. En Ralf stelde zich al snel voor aan de koning. Hoe noemen ze je, meneer? Ralf, mijn heer. En ik woon in een nabije dorpje Pasadena. Wat doe je naast het rijden op een vis, Ralf? Uh, nou heer, ik vang ook vis. En soms verkoop ik ze ook op de markt. Weet je, oh, een boer. Had ik nu maar de gevolgen gezien van mijn beslissing. Uh, welk besluit, meneer? Koning Monaco legde alles uit aan Ralf. Ralf was erg blij. Je laat me geen keuze dan om je te laten trouwen met mijn prachtige dochter. Ralf glimlachte. Niet alleen moest de koning hem 50 miljoen goudstukken geven... hij moest hem ook met zijn dochter laten trouwen. Diezelfde avond bezocht koning Monaco zijn dochter Viola... om zijn aankondiging te bevestigen. Uh, weet je zeker dat je met hem wilt trouwen? Niemand heeft me ooit gelukkig gemaakt in mijn leven... Het maakt me niet uit hoeveel prinsen, koningen, graven en hertogen je voor me neerzet. Ik wil niemand anders trouwen dan de ridder van de vissen. En daarnaast, je hebt beloofd dat degene die me aan het lachen kreeg, me zou trouwen. Omdat hij geen andere weg zag, nodigde koning Monaco Ralf uit om te eten en de nacht door te brengen. Ralf en Viola ontmoetten en werden meteen verliefd. Maar koning Monaco was nog steeds niet erg blij met de hele situatie. Tijdens het eten besefte de koning dat Ralf enorm gewoon was. De manier waarop hij at, de kleren die hij droeg, de manier waarop hij sprak en zijn manieren. Niet verfijnd, geen netheid. Dit maakte hem erg, erg bezorgd. Na het eten ging hij op zoek naar zijn minister-president, Nielman, die zijn naaste adviseur was. Ik kan niet terugkomen op mijn woorden. Maar ik kan niet mijn dochter laten trouwen met deze zogenaamde vissenridder. Dus ik laat het aan jou over. Laat dit huwelijk niet plaatsvinden. Doe wat je moet doen, maar haal me uit deze ellende. Nielman dacht een tijdje na en knikte. Koning Monaco was erg tevreden, want hij dacht dat de minister de situatie wel zou afhandelen. Wat hij niet wist, was dat Nielman besloten had... het huwelijk te stoppen door Ralf te laten verdwijnen uit Pasadena. Die avond slopen de bewakers van Nielman de logeerkamer in... waar Ralf aan het slapen was. Ze bonden hem vast en stopten hem in een ton... die ze goed dichtmaakten en in de zee gooiden. Ralf werd wakker toen hij doorkreeg dat hij bijna verdronk... en gebruikte meteen de glimmende steen. Ik wens dat deze ton een boot is... De ton groeide en groeide, totdat het uiteindelijk een hele grote boot was. Ik wens dat deze boot me terugbrengt naar Pasadena. En voordat hij het door had, zweefde de boot in de lucht... en ging Ralf naar huis met een grote grijns op zijn gezicht. De volgende ochtend, toen Ralf nergens te vinden was, was Viola helemaal van streek. Vader, de enige man waar ik verliefd op werd, is vermist. Hem alsjeblieft zoeken, want ik kan niet zonder hem leven. Koning Monaco schaamde zich. Een zoektocht werd geregeld, maar hij was nergens meer te vinden. Koning Monaco was nu gespannen en bezorgd om zijn dochter. Wat heb je gedaan? Waar is hij? Je moet hem terughalen. Uwe hoogheid, dat kan ik niet. Ik stopte hem in een ton en gooide hem in de zee. Je deed wat? Met andere woorden, ik liet hem verdwijnen. Ik, ik heb je nooit gevraagd zoiets extreems te doen. Ik dacht dat hij niet goed genoeg was voor mijn dochter, maar ik wilde zeker niet zijn leven riskeren. Wat er is er aan de hand met jou? Koning Monaco was nu erg bezorgd. Omdat hij niet wist dat Ralph in orde was, ging hij naar zijn dochter om alles te vertellen. Ondertussen kwam de boot van Ralf aan in de haven toen hij triomfantelijk terugkeerde. Hij ging snel naar zijn geliefde vrouw en vertelde haar alles. Koning Monaco, die er net was om alles aan zijn dochter te vertellen, was geschokt om Ralf in leven te zien. Vader, iemand is niet blij omdat ik met Ralf ga trouwen. Ze gooide hem in de zee. Je moet erachter komen wie deze belachelijke actie heeft gedaan en moet gestraft worden. Koning Monaco schaamde zich diep voor wat hij had gedaan. Hij kon het niet meer voor zich houden en vertelde onmiddellijk alles aan Ralf en Viola en vroeg hen om vergiffenis. Wie ben ik om u te vergeven, mijn heer? Ik wil alleen zeggen dat ik verliefd ben op je dochter en haar wil trouwen. Dat is alles wat ik wil. Koning Monaco was erg onder de indruk van Ralf. Hij gaf hem en zijn dochter zijn zegeningen. Het huwelijk vond die dag al plaats. Nielman werd het koninkrijk uitgestuurd... en koning Monaco bood Ralph zijn halve koninkrijk aan. Dank je, mijn heer, maar ik wil uw koninkrijk niet... of welke rijkdom in de wereld dan ook. En op het moment dat hij dat zei, werd hij wakker in een kleine hut. Hij draaide zich om en zag zijn vrouw slapend naast hem liggen. Dat was de vreemdste droom ooit...